Met nu de Watertoren. Ja, de Watertoren. Maar ja, uh, ik ben natuurlijk weer niet compleet. Want uh, ja, Charles is er niet. En uh, als je de Boys over de Boys hebt, dan, uh, ja, dan horen we gewoon met z'n tweeën er zijn. Uh, Charles, schiet eens even op, man! Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Je luistert naar de Boys of Back in Town, en Zandvoort. En ja. Uh, yeah. Buiten is het 2 graden, binnen zit. Dat <laughs> zijn wij dan, ja. Yeah. Goed, eerste uur zit erop. Een hoop flauwekul en ja, uh, yeah, nou ja. Er zit een in de carnaval aan, dus uh, het mag ook wel een beetje minder serieus. Ik bedoel, we kunnen niet altijd serieus zijn. Over wat minder serieus gesproken, Henny Ruckert komt net binnen. Dus ja. Uh, yeah. Nou, vooruit dan maar weer. Aie mio che sta sulla collina Di ste so come un vecchio atormentato La noia l'abbandono il niente son la tua malattia Aie mio ti lascio e vado via Che sarà che sarà che sarà Zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, sarà zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, zal, altri partiranno dopo me perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va, che sarà, che sarà, sarà, che sarà della mia vita che lo sarà, con me porto la chitarra e se la notte ti aggerò.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 K zal ra, was Feliciano. Ja. Feliciano. En de Charles is er ook weer een uh, after the flush. Het was trouwens de beste spoel. Uh... Ja, ja, ja, ja. Als ik een plas doe, dan doe ik een plas, hoor. <laughs> denk er goed om hoor. Hou op, het leek wel. Ik zat <coughs> er in, in gedachten op. Ja, ik heb mijn Remington de heb ik, mijn Remington heb ik weer in het koffertje gedaan. Ja, ja, ja. Dat betekent, Willem, dat mijn gedicht is voltooid. Meen je dat nou? Ja. Dus we kunnen eventjes dat je zegt van nou, ik. Eh, ja, wat? Ja, even de greensleeves erin van uh, Man Tovani. Man tofani, maar dan heb ik er een heleboel staan. Ja, zie je dat? Ja, maar dan moet je wel niet van Man Tovani. Die Man fani dat is toch die man uh, met, die, uh, dat die, met die trompet toch, of niet? Wel, nee joh. Vio oh. Violen, alleen maar violen. Alleen maar violen. Ja. Oké, okay. weet je wat het mooier is dan één trompet trouwens? Bo bosviolen. Eén ja, trompet? Wat? Ja. Meer, wat er leuker is dan, dan uh, één trompet? Nee. Twee trompetten. Twee trompetten, oké. Okay. knaval is uitgebroken. Heeft hier nog nooit zo naar zweet en bier geroken. Buiten te koud en het is binnen te heet. Zelfs Willem bruist die loopt verkleed. Ja. Om over zijn feestneus maak te zwijgen. Die heeft die dagelijks al van zijn eigen. Hij heeft er zin aan. Hij staat te blozen. En is door ZFM tot Prins Willem I. gekozen. Hij staat nog wat te slingeren. Hij heeft te veel gezopen. Zodat hij alleen nog slalom-polonaises kan gaan lopen. Hij leert nu ook tellen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus krijgt hij dikke hulp van de Raad van 11. Bij 12 gaat het mis. Hij raakt volledig in de war en hangt met dertien dansmariekes aan de bak. Gelukkig is hij te lam en hij gedraagt zich verder braaf. Dus eindig ik mijn carnavalsrijm met een luid... Aaaaaaf! <treeks> Was hij mooi of was hij mooi? Was hij, mooi. hij, was, hij, was, was hij, hij gevoelig was, of was hij gevoelig? Hij was, eno hij was, hij was enorm gevoelig en, en, en, en, en, en, en jij kwam er ook in voor, heb je het gehoord? Ik kwam er ook in voor. Jij, jij was de hoofdpersoon in de rij. Hè. Jij werd tot Prins Carnaval gekozen. Ja, Prins, Willem, Willem Prins, den Eerste. Prins Banaal? Nee? Nee? nee Prins Banaal? Prins banaal oh nee, niet Banaal nee <laughs> Ha, het wordt er niet beter op. Nee, ja. ja, maar ik vind je, weet je wat trouwens leuk is? Nou, nou ben ik wel, wel dan de de van Zandvoort. Ja. Wat je daar dan weg. Ja. Maar wij hebben namelijk ook uh, de de de oud van Raalte hebben wij namelijk al in huis. Ja. Nou, ja. Is dat zo? Prins Stoppelhaan I, Henny, hier staat naast mij. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hij houdt wijselijk zijn mond dicht. Ja. Dat is maar beter ook denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik uh, dat ik een vliegtuig maar pak, trouwens. Is goed.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 Now the time has come to leave you. One more time. Let... Ja, en toen stond alles stil. Charles de TV aan het repareren voor de oplettende kijkers in de studio. Uh, waarom is het zo belangrijk? Nou ja, goed. Na twaalf uur begint natuurlijk. Uh, de ceremonie van de Olympische Spelen, natuurlijk, waar iedereen naar wil kijken. En uh, Henny die, uh, die gaat daar zijn, uh, zijn uitzending een beetje op aanpassen. Maar ja, dan moet hij tv het wel doen. Dus, ja. Wat zou ik ervan zeggen? Charles, doe je best.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 they was all knew that what was wrong oh baby wasn't right we tried to find what we had to you say this was all Ja, Earthwen uh, Fire. Nou ja, uh, we kennen al berichtjes hier van nou, jullie met z'n tweeën lijken van de buurman naar buurman. Die kregen het ook niet van elkaar. Ja, nou ja, goed. Ik heb een, een verzoekje, uh, Charles. En uh, ik weet niet of jij, er, uh, of jij er zelf van gehoord hebt eigenlijk. Uh, nou, nou, verzoekjes doen we alleen maar als er een vraag wordt. Nou ja, meestal wel, meestal wel. Maar dit past eigenlijk niet in ons, uh, in ons, uh, in ons format. Wel in de format die, die ik wel eens heb. Want het is namelijk het is reggae en het is geen gewone reggae. Um, het is van de pfizer Ross, ken je dat? Nee, zeg maar helemaal Dan zeg je helemaal niks, niks natuurlijk, hè. Nou, ik wil hem toch eventjes draaien, als uitzondering. He, draai hem toch een reggae-nummer. Um, ik zou zeggen, uh, uh, geniet er maar van. En uh, dan, uh, ja, dan gaan we even kijken wat we met die tv kunnen doen. En anders dan, uh, ja, dan niet. Dan lukt dat gewoon niet. Helaas Pindakaas. Zo is dat. He? Nou, goed. Is en uh, Ik had graag aan Sharon vragen... Goh, wat, uh, wat vond je van dit nummer eigenlijk? Eigenlijk wou ik hem wel vragen eigenlijk. Alleen. Ja, ik, ik, vond het, ik vond het wel een relax nummer. Uh, Willem? Ja, he, in moet nagaan. Dan gaan we natuurlijk een, een hele uitzending mee doen met alleen maar, alleen maar dit soort. Uh, dit soort. Uh, nummers. Ja. Dat, dat je denkt: van dit is een hele, een hele chille, chille uitzending. Uh, is dit. Ja. Uh, yeah. Maar goed, um, dat, dat geldt niet voor de boys op back in taal, want dat bruist en dat brult en, en dat krijgt die tv niet aan. Ja, we werden even bruut onderbroken hè, eigenlijk. Ja, weer. en dat, dat is toch jammer, want uh, ja, weet je, Henny Huisman, Huisman in de keuken, die zit lekker aan de bitterbal. En uh, wij zien een tv voor hem aan de prater krijgen. Maar helaas, het, uh, het gaat niet lukken eigenlijk. Nee, hij, hij, hij, hij heeft geen power. Hij heeft geen, geen, nee. geen stroom. hij heeft geen power. Nee. En, en die tv ook niet, trouwens. De stroom doet het niet. Ja. Maar goed, daar hebben de luisteraars allemaal niks aan. Het nee, drinken. maar niks aan nee. natuurlijk. Nee. Die willen liever muziek horen, toch? Ja, en uh, door omstandigheden hebben wij dat. Ik oh, heb er een beetje klaar van, uh, van, okay. uh, van, uh, van Billy Joel. Oh, dat is leuk. En welke ja. is het van Billy Joel? New York State of Mind. Oké. Okay. Ken je wel? Ja, jawel, ja, jawel, dat he. speelt allemaal in Los Angeles. Uh, ja, precies. Speelt het zich af, hè? Onder de Eiffeltoren. Trouwens. Ja, daar komt ie. Uh, we krijgen hier een klein beetje snel. Maar in het noorden van Amerika... Ja. Daar verwachten ze een sneeuwstormen, wist je dat? Nee, nee, ja, was wel nog. Nee. Hey, maar, wat, wat, wat, ik zeg dat, want Canada ligt er natuurlijk ook die kant op. Hè? Canada dus, dus, dus... zit ook dik in de sneeuw. En als Canada uh, wil, dan kan uh, ze ons altijd eventjes uh, een belletje geven. En dat kan ook gewoon via, uh, via WhatsApp natuurlijk. Hey, want dan houden we gewoon voor de microfoon. Dat maakt allemaal niet uit. Ja. Dus Canada, wil je eventjes uh, contact doen met uh, de depedant van Canada in Zandvoort? En, uh, dan komt dat helemaal goed. Ja. Ja. In ieder geval uh, eerst maar een stukje muziek. Live gespeeld.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 cars and their limousines Been high in the Rockies Under the evergreens I know what I'm needing And I don't wanna waste more time I'm in a New York state of mind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 Joke in Canada, graag eventjes stoppen waar je mee bezig bent en één uh, contact opnemen met de studio in Zandvoort. Denk ik, ja toch? Ja toch, ja. Dat... Moet wel, want we gaan weten wat verwerend is. Want en dan, is het... Ze kennen ook contact opnemen met heel veel ja, maar Dat wordt ze wel. ons niet. Nee, nee, nee dat niet. <laughs> Gaat niet lukken. Nee, nee, nee, nee, we verwachten even af. Left them all behind. I'm in a New York State of mine. touch with the rhythm I know, but now I need a little give and take, the New York Times, the day. It's life Ja, die Billet Jewel, die maakt er wel wat van hoor. Die, die heeft nummers, nou, daar krijgt een paar te hik van. Werkelijk, geweldig, mooi. Mooi ja, ja, ja, ja Wij krijgen joker niet te pakken trouwens. In Canada waarschijnlijk te lichten wat sneeuw op de telefoonlijn of... Uh... Ja, dan breken die lijnen daar af. Het is er een beetje, ja, dat, dat, dat uh, het breekt zo als, als, een, als een, een... Hoe zeg je? Een, uh, een, een, uh, een saxofoon. Nee, nee, nee. nee ik, geen Ik saxofoon. bedoel die draden die in de lucht hangen. Die verbindingen met die, van die telefoon zeg maar. Oh, dat is een banjo de, ja, dat breekt allemaal zo af. Weet je, trouwens, weet je trouwens dat er in Friesland... Wordt ges, er wordt in Friesland nu geluisterd en geschilderd. Ja. In Heerenveen. Heerenveen, ja. ja. En uh, ze zeggen van... Uh, uh, de schilderwerk en zo, dat, uh, dat gaat als een speer. Oké. Okay. Dat is een compliment. Ja, is ja. een speer een schilder? Waarschijnlijk wel. Ja, uh, ja ze zeggen van... Het uh, is moeilijk. Moet die, de, de, de. Ja, voor mij is het geen punt... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Tenzij je er een wigwam van maakte dan ja, wel weer. Dan wel weer, maar ja. een speer moet sowieso een punt hebben. Dus, ja, oh, dat is dus, een stom ding. Ja, ja, oh, ja. Maar, maar het lijkt me moeilijk om een speer te schilderen trouwens. Uh, als je maar niet snijdt. En niet te dicht met die kwasten lang. Want voordat je weet, heb je alleen een stukje houding aan. Al die haren donderen eraf gewoon. Natuurlijk. Dat ah, is scherp. Uh, ja, dat is weer het <coughs> gevolg. Hey, ja. maar, uh, vorige week, ja. le leuk, okay. uh, um, ik Henk Westbroek. U kent hem van het Goede Doel. Hè? Ja, Henk. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, Henk maakte mij vorige week ook gelukkig, want hij uh, hij vertelde leuke anekdotes tijdens die bijeenkomst waar ik was. Oké. Okay. En, en, en dit volgende verhaaltje, ik maak het kort hoor. Niet, niet uitgebreid. Hij deed het heel uitgebreid, maar komt erop neer dat hij had een schildpad. Henk, dat is een echt verhaal, hè? Dat is geen, uh... nee, nee, nee, nee, ik lijk hangen aan je lippen natuurlijk. Ik denk, hij had een, hij nee. had een schilpad en dat schijnt dan in Nederland verboden te zijn. Je mag, je mag officieel geen schilpadden houden, dat wist ik helemaal niet. Maar dat wist dat... ik helemaal niet, nee. Dus op een of andere manier kwam justitie erachter en toen werd Henk werd vervolgd vanwege het feit dat hij dus een schilpad uh, uh, hield. Echt waar? Daar heeft hij, uiteindelijk heeft hij daar Bram Moskowitz, heeft hij daarvoor ingeschakeld om... De Bram Moskowits. De Bram om, om, om. Ja. Uh, Er zijn allerlei onderzoeksorganisaties uh, uh, bij te pas gekomen... want die schildpad moest onderzocht worden... en nou, er was van alles mee. Uiteindelijk heeft dat hele, die hele geschiedenis... en ik, ik licht daar geen, geen cent van... 700.000 euro aan proceskosten, onderzoeken... Uh, voor een schilpad. Voor een, voor een schilpad, ja. Dat, dat, uh... oh, nou <laughs> ja, naar de van Aal van Kip. Dus Henk uh, Wesbroek zei terecht... van: uh, uh, Het klinkt een beetje verrangen. Mm -hmm. Maar als je een politicus tegenkomt, ja. zing dan: Waar is hier? De Noordergang. Mooi verhaal, man. Ja.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 Zie je in De mond er blijft dus lopen, ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Ik laat. Nou, waar is hier de nooduitgang? Het goede doel, Henk Westbroek, Henk Temming. Ja. Maar jij hebt Henk Westbroek alweer gesproken. Jij spreekt ook werkelijk iedereen, jongen. dat is, is Ongelooflijk. Hoe kom je daar zo bij dan? Uh, nou, uh, ik werd uitgenodigd door een Jan-Paul van der Meij. Ja? En Jan-Paul van der Meij is een uh, uh, muzikant, zanger, componist uit ja? Wijk aan Zee. Oké. Okay. Uh, en die uh, had Henk Westbroek te gast op een gegeven moment. Ja. En, uh, en vroeg mij of ik een openingsgedicht wilde maken voor, uh, ter introductie van Henk Westbroek. En of ik wat foto's wilde komen maken, nou, zo is het allemaal gekomen. Ja. Dus, uh, ja. We... Wat we zo doorheen gepraat hebben, dat ja. maakt verder niks uit. He? Maar goed, ik denk, zeg het er ja. eventjes. Ja, maar dat, uh, je wilt er van die leuke verhalen, jongen, daarover. Dat, uh... Ja, Henk, Henk Westbroek, die kan heel uh, boeiend vertellen. En uh, ja. als hij eenmaal op zijn uh, praatstoel zit, dan... Uh, Gaat het ook maar door. Mooi is dat, hè? En, ja, ik mis hem nog steeds op Radio 3, om ik heel eerlijk zeggen. Dat, uh, is hij daarmee gestopt? Ja, dat oh. doe ik al lang niet meer. Hij heeft toen overgenomen van Spijkerman. En, uh, en Lebbes, uh, die hebben geloof ik daarna weer overgenomen. Zo. Henk Westbroek was in één keer weg. En uh, ja, ik vond, dat, uh, ik vond dat wel jammer eigenlijk. Ja, dat is ja. het. Uh, maar goed. Nou, De Nooduitgang, een uh, van zijn grote hits. Hè? Ja, ja. Maar ik dacht, maar jij noemde, jij noemde uh, uh, alles kan een mens gelukkig maken. Dat werd gezongen door Vrolger. Ja. Maar het is geschreven door de jongens van Goede Doel, toch? Of niet? Ja, ja, Henk Temming en, en uh, de muziek dan. En ja. uh, uh, Henk Westbroek, de tekst. Die hebben toch ook wel een echte een muziek en op twee been'tjes. Dat is niet te geloven, hè? Ik, ja, uh... Maar die doet allemaal wat goede doel, doe het, hè? Ja, is dat is het. Allemaal, uh, ja, dus... Uh... <laughs> ja. Mooi verhaal, man.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 Ja, toen dus zaten we in één keer in, uh, ja, in want, de motor uh, met uh, het airport. Door de vreselijke snelval die er zo aankomt. Ja. zijn er weer diverse uh, vluchten op Schiphol uh, geannuleerd. Heb ik vanochtend al uh, op het, het nationale televisie nieuws gehoord. Bij, ja. Uh, ja. Uh, hoe heet het programma nou ook weer? Uh, met met Vivian en Santwoord. Goedemorgen, de antwoord. Nee. Uh, goedemorgen Nederland. Goedemorgen Oda. Dat is ja. met die achtergrondmuziek. Uh... Ja, dat werd dan ook. dat. is nu nee. anders. Dat is ja, heel dat is, dat is, Nederland dat is, nou, Max is nu heel Nederland met, met Olga Lawina. Nee. Wel, <laughs> maar luister. Ja. Luister. Uh, ja, uh, Schiphol is dus helemaal lam gelegd door die vreselijke sneeuwval. Maar is Als het... ik ook naar buiten kijk, dan, je ziet geen hand voor ogen meer. Het is gewoon de is al bijna in. Er kwam net iemand binnen hier en ik zeg tegen hem van. Is er een pak sneeuwgevallen of zo. Want jullie schouders wit. Maar hij bleek gewoon roos te hebben. Het... Hey, maar even naar aanleiding daarvan. Oh, ja. Had ik een, een, een nummer gekozen. Uh, waarvan, uh, waarvan ik zeg van nou. Het heeft wel iets met het vliegveld te maken. Ja, ja. Een ja. Uh, airport. Your wish is my comment. De... Sorry. De motors. Ja, de motors. Ja, de motors.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 Eerste doos werden deze, Ja, 70 weer, hè? Ja, heb jij, heb jij wat met motors, of dat je zegt, uh, van nee, ik, alleen ik, als ik in de auto zit? Oh, ja. Als je in de auto zit? Ja, ja. Ja, heb je dat... Nou, dat we hebben na, na een bericht dat ongeluk gezien met die motor in... Uh, waar was het? Badhoeverdorp? Nee, wanneer, wanneer, wanneer was dat? Ja, zeg, van, vanmorgen de, uh, een klapper met een motorrijder. Mm -hmm. Die er overigens heel slecht naartoe is natuurlijk. Maar die auto die, dat heeft zo'n klap gemaakt dat de hele motorblok van die auto lag op de weg. Dat nee, meen ongelofelijk. je niet. Ja, ongelooflijk. ja dat is serieus hoor. Dat is ja, een, nee, nee. Daar maak je geen grapjes ah, over. af en toe he, moeten man. wij natuurlijk in onze uitzending luisteren moeten we een beetje serieus zijn. Want ja het moet natuurlijk niet te gek worden, Willem. Het moet niet, niet te, uh, moet niet te maf worden. Nou ja, uh, uh, wat, wat, trouwens het weekend hè? Ja. Aankomend weekend hè? Uh, wat ga jij allemaal doen? Nou, ik, uh, heel leuk. Nou ja, leuk. Ik weet niet of dat leuk is. Uh, het hangt er vanaf uh, of de gips aan te pas moet komen. Want ik ga vanavond voor de allereerste keren in mijn life, zeg maar. Ja. Uh, ga ik dus uh, schaatsen. Ja. Dat doe ik me dat mee je niet. Echt ja, waar? En, uh, dat doe ik niet zomaar. Dat doe ik bij het Olympisch Stadion. Ja. En uh, dat hebben ze volgespoten met, met water. Dus uh, alleen de baan. Niet, niet, uh, niet dat aan het dak is het volgespoten met water, dat kan natuurlijk niet. Nee. Het is een open dak, het loopt zo weg. Hé, hey, maar luister, want het grasveld, is dat helemaal. Ja het is, ja, het is eigenlijk geen grasveld. Het is een sintelbaan, hè? Het oh, is het een sintelbaan? Het is een sintelbaan. Het uh -huh. is een, uh, ja, zo atletiekbaan, zeg maar. Dat, en dat is dan uh, een ijsbaan, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, goed, dan uh, ga ik eens kijken of ik vanavond een scheve schaats kan rijden, eigenlijk. Ja. Het Olympisch Stadion. In Amsterdam? In Amsterdam, Maar ja. je, heb je een visum? Mag je er komen? Ik mag daar komen, ja, maar, maar dan praat ik gewoon Nederlands weer, zoals nu, zeg maar. Oh, ja. kijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en uh, ik heb dus een verzoek ingediend uh, uh, uh, of ik uh, vanavond klapschaatsen uh, mag gebruiken. Dat mag. Ja. Dus dan, als ik daar ben, moet ik me melden. Dan krijg ik eerst een klap in mijn gezicht en daarna krijg ik mijn schaatsen. Ja. Oh, je moet, je huurt ze. Uh, nee, ja, nee, dat zit gewoon bij de ticket in, uh, denk ik. Dat, uh, of je heb, eet, je sta, of heb je stalen Zweden? Ja, die heb ik, ja. En ik heb een uh, 50 eurocent muntje. Ook. Voor het winkelwagentje Want ik moet het toch ergens vasthouden natuurlijk. Oh, dat neem je mee het ijs op, het winkelwagentje Dat winkelwagentje neem oh, je ja. gewoon, ja. En dan schijnt, dan schijnt er ja. zonder reclame te maken, dat die warentjes van Albert Heijn een stuk beter lopen dan die van uh, de Dekenmarkt zeg maar. Dat ligt niet aan, de, aan dat de winkel dan slecht of goed is. Nee, het ligt puur aan het waagentje. Oh. De wieltjes, ja. Oké. Okay. Ja, nee, dat, dat wist ik ook niet, maar ik, uh, ja, dat... Uh... Ken jij ook, hè, uh, borden? Wat ken ik pff, borden Skateboarden, skateboarden. Oh, dat? Oh, nee, het is skateboarden. Skateboarden, ja, ja, ik skateboarden. Ik wil zeggen. ja dat hebben ze toen verboden. Het stonk zo. Ja, het stonk zo. Dat was werkelijk. Maar dan moet je voor naar sneeuwplannen, hè? Of zo. Dat, is, dat is meer iets voor sneeuw, toch? Snow... Is, ja, sneeuwpla sneeuwplannen in, uh, in Westpoort, zeg maar. Ja. Want dat doen ze niet op thuis, hè, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Maar ik moet er heel eerlijk zeggen, ja. als, ik, als ik heel eerlijk mag zijn, dan, dan ligt mijn hart toch niet echt bij de sneeuw. Maar meer, bij, uh, ja, meer bij de warmte, zeg maar. Met de warmte? Ik heb er wel een voorbeeld van. Ja, laat het horen. Nou ja, goed. Dat bedoel ik dus met de tropenkolen, zeg maar. Dat leek wel een stielorkest ook, hè? Wat achter zit. Ja, ja, dit is de trawassie, weet je? Grote wasjes, kleine wasjes. Ja, dat is allemaal in de dingen. Tjeploem, hè? Tjepatje, party. Ja, dat is het. Ja, jij spreekt ook een aardig woordje. wakker. wakker, Moet ik heel eerlijk zeggen. Daar ben ik geboren ook, hè? Ja. Ja. Ik kreeg gelijk al berichtjes van... Oh, lekker de zomer komt eraan. Eigenlijk vind ik dat we er nog eens eentje achteraan kunnen gooien, eigenlijk. Een Zom, zomersliedje. Uh, zomers nou, zo Ja, doen. ook uh, van de eilanden, zeg maar. Van de eilanden. Nou, gaan we kijken. Ja, dat is is ook Travassie. Ja. Het gaat vroeger veel in Haarlem op. is dat? In Haarlem had je een discotheek heette de Sound. Ja. Het zat in de, bij, de, bij de Keizerstraat. Barrevoetstraat Keizersstraat, daar die kant op. Ja. Eh, dat, Nou volgens mij wel een keer in de maand Zat ze daar vast. Travassi, Eigenlijk is het travasti dan. Is dat zo? Ja, travasti. Eigenlijk is het oh, een ze hè? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, maar menneke, we gaan naar richting de klok van. Uh... Ja, 12 uur. Van 12 uur. En dan, uh, daarna dan neemt, uh, ja, dan neemt en dan, onze collega het over. En, en dan, gaan, en dan de, we, probeert hij. Dan, dan gaan we de Olympische Spelen... Uh, ja, maar in, dat, uh, in Korea gaan we openen, toch? Uh, nou, ze hebben ons wel gevraagd ervoor. Hè, of, uh, of wij dat wilden openen. Maar we zijn ja, we een uitzending. Ja. Ja, nou goed. Over uitzending gesproken. Ik, ik herhaal het toch nog eventjes. Uh, Woensraam dat jij dit overneemt. Dat vind, ja, ik, dat vind ik heel prettig. Tussen 7 en 9 uur. S'avonds. Ja. Valentijnsdag. Dus allemaal alleen maar, alleen maar heerlijke... Alleen maar uh, muziek. Romantic music, hè? Zoals dat dan heet. Ja, An ja en, dan, en dat moet je dan brengen. Hè? Je zegt bijvoorbeeld dat je zegt van... Uh... En dan nu een gedicht van Anoniempje uit Bloemendaal. Hallo, Charles. <laughs> ja. ja. Zo, zoiets. Ja, die idee, ja Ja. Ja, Jan, ja, Jan van Veen. Dat, uh, nee, Jan is uit. Jan doet het wel goed, maar... N we kunnen wel kendalijzen verdraaien, natuurlijk, als, als, als, als, als nummer. Zeg maar, dat is best wel. Uh, I I get ik het, ik Zet een kaars voor je raam vannacht. Wie? Rob de Nijs. Waarom, ja. waarom zou hij een kaars voor het raam zetten? Ja, dat zingt dus, hij. Uh... Oh, oh, dat lied bedoel je? Ja, oh, ja ja, ik, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg prettig dat de uitzending toch doorgaan kan vinden. Ja, en, uh... Gaat helemaal goed komen. Ja. Kijk eens nee, ja, nou we hebben, we, hebben nog, we hebben nog een minuutje of zes uh, nou, uh, 60 gaan. Ja, een minuutje of zes te gaan. Heb jij uh, nog wat, uh, wat mooie muziek voor de laatste? Nou, ik heb, uh, ik heb nog een nummer klaarstaan. Dat het, uh, het is een, een, een verzoekje, is dat? Ja. En uh, dat is er eentje van Ellen Passant project. En daar moet je gewoon geen antwoord op geven. En daar moet ik helemaal geen antwoord op geven. En ik zeg, uh, nou ja, ik zeg. Uh, Don't answer me. Nee, zo is dat. Ja, en uh, we hopen heel langzaam door naar de klok van 12 uur. Het nummer past er net niet in. Dus uh, ja, ik kan hem uit laten draaien, maar dan hebben we niet dag kunnen zeggen en zo. En, uh, ja. Volgende week uh, vrijdag. Ja. Uh, dan is er, niet, tenminste wat mij betreft, uh, geen uitzending. Want dan heb ik, uh, ja, dan moet, dan heb ik dagdienst, dus ja. dat dan gaat het dan niet worden. Mm -hmm. Je kunt toch naar je werk gaan? En dan... Ik zeg gelijk doen. Dat we de mengtafel gewoon meenemen naar Amsterdam? ja. Dat kan. Je zit toch in Amsterdam? Ik zit in Amsterdam, ja. ja, ja, ja, ja. En dat ja, ja. we dan daar dus de zender ook opzetten gewoon. Dus ja. Op het dak daar op, bij jou. Ja, op het dak, ja. En dat we dan toch een uitzending... Ja, ik vind, ik vind het best wel, een, best wel een goed idee. Dat is ja. eigenlijk wel veel werk, hè? Ja. Heel veel... Nou, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Het wat... Maar luisteren... Er komen nog vast wel veel meer uitzendingen van uh, The Boys Are Back in Town. Maar volgende week zijn we gewoon even niet back in nee, Town. Nee, volgende week zijn we even uh, ja, off-town, zeg maar. Die week erop te uh, uh, Dan wel. Dan wel. Okay. Dan wel. En die nou, week daarop ook weer. Nou, nou, goed. Nou, de, hey luister. Ja. Aankomende uh, woensdag, Valentijnsdag, tussen 7 en 9 uur, romantic music met Charles Pigeon. Ik weet zeker dat ik ga luisteren. Nee, oh. dat ken ik niet, want ik zit bij Bert Visser. Dat zou hij niet op prijs stellen, denk ik. Nou ja. Of dat iedereen applaudisseert. Je, je kent ook het uh... ken hele Kennen met Theater. Uh... Nee, het is geen Kennen met Theater. De Schouwburg en Het nee, is Vels, Velsen, he. Velsen. Uh, Vels, Schouwburg, Vels ja. ja, ja kan je ook ja, ja. gewoon uh, ja. allemaal mee hier naartoe nemen. Bert ja. Visser, ook maken we een gezellige boel. Dat is zo, dat is zo. Hey, ik wil jou in ieder geval verschrikkelijk bedanken weer voor, uh, voor deze gezellige ochtend. Wederzijds. Ondanks uh, de interruptie van, uh, van uh, de, uh, onze radiocollega met ja. zijn lawaai en uh, geschreeuw <laughs> en uh, niks. Uh, nou ja, goed. In ieder geval, uh, heel veel plezier, woensdagavond. Dank je wel. En je ja, hebt weer je mond vol, hè? Mm. Oh, Beste luisteraars, fijne vrienden. Tot ziens. Dag, dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.